Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de stille oceaan zijn brokstukken van een Russische ruimtesonde neergestort. Het was de bedoeling dat de sonde naar de Marsmaan Fobos zou vliegen om daar monsters te nemen. Maar na de lancering in november vorig jaar bleef hij in een lage baan om de aarde te cirkelen. Er zijn tussen de 20 en 30 brokstukken van elkaar zo'n 200 kilo in de oceaan gevallen. ruim 1000 kilometer van Chili. De politie van Den Haag heeft twee jongens opgepakt voor een gewapende overval op een tabakzaak... De winkel werd donderdag overvallen door drie jongens. Die bedreigden mensen in de zaak met een wapen en gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. Vlak na de mislukte overval werd al een jongen van 16 opgepakt. Nu zijn ook jongens van 14 en 17 aangehouden, allebei uit Den Haag. In het gekapseisde cruiseschip bij Italië zijn vanmiddag de lichamen van twee oudere mannen gevonden. Ze lagen achterin het schip bij een verzamelpunt voor noodsituaties. Daarmee is het dodental van het ongeluk opgelopen tot vijf. Er worden nog 15 mensen vermist. Tijdens de brand bij Chemiepak heeft de communicatie met pers en publiek volledig gefaald. Schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een conceptrapport over de brand van een jaar geleden. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's krijgen stevige kritiek. Doordat ze de informatie niet op elkaar afstemden, ontstond de indruk dat niemand het totale overzicht had... en dat er misschien wel informatie werd achtergehouden, zeggen de onderzoekers. In de Vallei der Koningen in Egypte hebben archeologen voor het eerst een graf gevonden van een zangeres... Er is altijd aangenomen dat in het dal bij Luxor alleen faraos en hun familie werden begraven. De mummie van 1100 jaar oud werd bij toeval ontdekt tijdens onderzoek in een tombe die 100 jaar geleden al werd blootgelegd. Wat het een zangeres is leiden Egyptische archeologen af uit voorwerpen die er zijn gevonden. De kist waarin ze ligt is in goede staat. Hij wordt komende week geopend. Het weer koelt stevig af. Vannacht gaat het in bijna het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig. Maximaal 4 graden.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 Dames en heren, mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk welkom bij dit programma Peaceful Radio aflevering 760 hier op 7 Zandvoort. En toen zat er een, een haard tussen mijn lippen. Goed, we zijn begonnen met een nieuw horizon van uh, José, Louis, Terano en Bastan. En uh, ja, deze meneer is uh, natuurlijk ook terug te vinden op Facebook en in de, in de uh, playlist van Peaceful Radio. Hier op de website van ZFM Zandvoort. En dat geldt zelden voor Klaus Schönings met zijn cd Sacred Moments. Veel luisterplezier. Redelijke muziek van Elena Kanasi. Maar dit keer onder de artiestenaam Brainscapes voor het label Oriane Music. En zijn laatste cd, Son of Chakra Dancer. We gaan naar het uh, laatste cd'tje voor dit eerste uur van Peaceful Radio aflevering 760. Hier op ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort. En het is A Magic Worlds, Trench Cultures van Gio Arnie. World Ambient Music, zo noemt hij het zelf. Tot aan het nieuws en straks ben ik natuurlijk nog uh, ja, terug met nog een uurtje nieuw-aids muziek. Graag tot ziens. Nou, de moeite en Agrie, en dia en de